Hier? Ja, Godfried, uh, ik heb weer verbinding met je. Kun je mij weer uh, verstaan, over? Kan je verstaan, ja, over. Krankzinnig, hè, dat we, dat we nu al tien minuten gesproken hebben. Hè? Vind je dat zelf niet, over? Daar begreep ik helemaal niets van dat het voorbij was. Ik geloof wel dat het goed gegaan is, over. Het is, uh, het is heel goed gegaan. Wat mij zelf opviel, en dat is dan uh, helemaal persoonlijk is... ...dat je, dat je erg vlak was, hè? Ik had, uh, ik had uh, toch wel verwacht dat je wat dieper op de, op de zaak al in zou gaan... en dat verklaarde ik ook door te zeggen... Uh, dat het allemaal nieuw is. Hè? Ik heb het idee dat je, dat je geest nog niet uh, tot rust is gekomen... om het te gaan beschouwen. Je ervaart het allemaal als opvliegende vogels... als bewegingen die je eerst nog uh, helemaal moet wennen. Heb ik dat uh, een beetje goed begrepen? Over? Ja, ik vind het uh, uh, uh, goed dat we dat in het begin uh, niet te diep doen. En uh, ten tweede... Uh, uh, heb ik, ik zit echt een beetje te beven van de, van de en, en ik, ik ben blij dat ik het gehaald heb. Zo zit het. Over. Uh, er zit aspirine in, in je box, maar uh, buiten dat. Het, het lijkt me toch wel het beste dat we um, voor de luidspreker... Hè, dus in de radio-uitzending uh, um, geen act opvoeren. Hè, geen toneelstuk van hoe je uh, hoe je uh, niet voelt. Het is, uh, dacht ik, toch beter als je laat doorschemeren dat je het... Uh, nou, ...dat je het of moeilijk hebt door die koorts en zo... ...want uh, ik dacht niet dat het verstandig was om er een, een hoorspel van te maken... ...ik hoop niet dat deze woorden hard overkomen... ...want zo zijn ze zeker niet bedoeld... ...maar uh, geef jouw mening daar eens over. over. Nou, uh, ik, ik heb tevreden mee... Ik, ...ik denk alleen wat hebben de mensen te maken met mijn particuliere moeilijkheden. Uh, dat wil ik wel doen... ...en als het dus morgen om twaalf uur niet beter is... ...dan wil ik dat wel zeggen... ...ik vind dat ook uh, in zoverre juist dat uh, dit verklaart, de eind van dit gesprek. Ik had er anders misschien, uh, zoals je zei, uh, een, een diepere toon gevonden. En ik was nu blij dat ik het, uh, ja, het verwacht heb uh, over. Je moet je namelijk uh, niet bekommeren om het feit of het er mooi uitkomt... en of je inderdaad een goede beschrijving van het eiland komt. Het allerbelangrijkste is het, het gevoel van jouzelf en uh, los van... Uh, uh, dus niet alleen het, het, hetgeen, maar als je je naar voelt of vervelend voelt, zeg dat dan rustig. Want voor die mensen, namelijk in de huiskamer, is niet duidelijk dat wij meer contact hebben. Het enige contact dat wij hebben is dus om twaalf uur smiddags. En dan eigenlijk pas kan ik van jou horen wat er aan de hand is. He, dus het is de bedoeling dat je dan ook alles vertelt he, voor jezelf. Of je, het, of je een goede nacht hebt gehad, uh, he, of je lichamelijk niet fit voelt en zo. Dat zijn eigenlijk de zaken die we dan ook moeten hebben. Over. Dat is goed. Ik, ik dacht namelijk zo, uh, alleen als het als eiland mij uh, verschrikt en ik in paniek zou komen, dat ik dat zou moeten zeggen. Maar dat, me, dat, ik, dat ik een griep onder de leden heb, dat het dat uh, niet interessant zou zijn. Maar ik begrijp wat je bedoelt en dat gaan we dus gewoon dan morgen zeggen als het tenminste dan nog uh, bestaat. Ik ga nu die aspirine halen. Over. Ja, en voordat je die gaat halen. Um, we wilden contact met je zoeken om zes uur vanavond. Om zes uur. En um, het is... Dus ik wil er nog even op aansluiten. Uh, ik wil namelijk het allerliefste dat je je helemaal blootgeeft. Ik heb namelijk toch nog sterk het gevoel dat je bang bent dat zoveel mensen opeens gaan horen wat je voelt. Maar dat lijkt me het, aller, het allerprettigste gewoon. Goed, jij gaat direct aspirine halen. Je kunt nog iets zeggen over Nee. Um, moet ik nog iets doen om die oordopjes uh, zes, zes, zes, zes. te bespoedigen? Zwaaien op een planten? <hijen> euh, zeggen ze misschien bij ze het <hijen> droppen. Um, als je rond één uur buiten je tent staat, dan zul je daar het vliegtuigje tegenkomen en via een parachute zullen ze de oordopjes droppen. Enkele algemene opmerkingen nog over? Um, ik heb uh, geen opmerking over. Dan zender sluiten en over en sluiten.